Goedenavond. Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De lava stroomt nog steeds over het Canarische eiland Palma. Gisteren barstte voor het eerst in 50 jaar de vulkaan op het eiland uit. Huizen zijn verwoest en mensen worden geëvacueerd. Deze toerist is blij dat ze naar huis kan. Het it was not a sensation. It was horrible. It, we, we, we felt the earthquake. You have to pack everything. You have to leave quickly. And then we try to go to, to get a flight home and. De lavastroom kan elk moment de oceaan raken. De boel wordt goed in de gaten gehouden, want als de lava het water raakt... ...kunnen er giftige gaswolken en explosies ontstaan. Aan het hek van een huis in Meidrecht, in Utrecht... ...leek vanavond even een handgranaat te hangen. De straat werd meteen afgezet en meerdere huizen ontruimd. Ook werden bomexperts van de politie erbij gehaald. Het bleek al snel vals alarm, de granaat was nep. Het is nog niet duidelijk wie het ding heeft achtergelaten. We hebben een stuk minder vertrouwen in de politiek, blijkt uit een onderzoek van Ipsos. Een half jaar geleden, rond de verkiezingen, gaven we het kabinet nog een zesje. Inmiddels krijgen Rutte en zijn ploeg een dikke onvoldoende, een 4,9. Dat snappen deze mensen indien we wel. De situatie vind ik nu dramatisch. Wat is het dramatisch? Hoe ze elkaar omgaan, zelfs met omzicht. Ik heb er geen half van. Je blijft toch vertrouwen houden dat het toch weer goed komt. Hè? En ja, maar nu, op dit moment is het niks hoor. Steeds meer mensen nemen een serval als huisdier. Dat is een wilde Afrikaanse kat die op een tijger lijkt. Henk uit Dieren in Gelderland heeft zo'n kat. En die kwam in het nieuws omdat hij ontsnapt was. Ik was vrijdagavond aan het wandelen en ik had chica aan de riem. En ik moet chica altijd heel snel de riem afdoen. Want hij gaat heel erg trekken. En toen deed ik dat. Toen kwam ik terug en toen bleek dat ik de deur niet goed dicht had gedaan. En toen was hij weg. De tijgerkatten zijn geen makkelijke huisdieren. Volgens Stichting AAP krijgen ze alleen dit jaar al 20 aanvragen om zo'n wilde kat op te nemen. Omdat baasjes ze niet aankunnen. Chica is trouwens inmiddels teruggevonden en weer terug bij Henk. Het weer het koelt vanavond en vannacht flink af naar 3 graden. Ook kans op vorst aan de grond. Morgen een flinke zonnige periode, later stapelwolken en een graad of 19. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Was hem de Sign of Leo met Stranger Within? Dit is een single die ze dit jaar hebben uitgebracht. En uh, natuurlijk ter nagedachtenis van de bassist de Elske Bos, die deze week is overleden. Daarom uh, drie nummers van de Sign of Leo. We hebben er uh, elke uur zijn we ermee begonnen. Gewoon omdat het uh, dat het moet. En uh, bovendien meest dat ook wel heel duidelijk te horen dat zij een behoorlijke stempel op het werk wisten te drukken. Zeker bij de Global Fight, daar heb je het wel heel erg nadrukkelijk kunnen horen. Welke inbreng deze bassiste heeft gehad, wat dat gaat. En bovendien, de band is zeer maatschappelijk betrokken bij een aantal onderwerpen zoals het klimaat. En het milieu, want dit uh, ging dan over de ontbossing. En uh, dat is ook een uh, behoorlijk thema. En daar maken de mensen van Design of Leo zich heel erg druk om. Welkom bij dit derde uur waar we gaan praten met Roos Meijer. Uh, die uh, een single heeft uitgebracht. Dat is alweer een week geleden. En we gaan praten met Bono Heiken. Hij is uh, van Pan aan de maar, want die komen ook al met een nieuwe single. En we hebben hier in dit uur, dat is ook heel mooi, namelijk. Die nieuwe single van Poison Lolly, die mag ik al draaien. Ja, dat is wel heel fijn. 19 september, dan uh, wordt hij echt officieel ten doop uh, gehouden. Maar uh, wij mogen hem uh, vandaag al laten horen. Het is niet het enige nieuwe single, nee. We hebben er nog één. Uh, nog Bijvoorbeeld uh, deze. Want dit is de opvolger van Dakota. En dat is Loop. En Loop gaat met een compleet album op de proppen komen. En dit is daarvan de eerste single... Leave Me There, uitgebracht bij Excelsior. van favoriete lijstje hoor, eerlijk gezegd. Eh, ik had al, eh, Von V, had ik er al op staan. Deze van eh, Lassette met Even en Even. En natuurlijk Jacob D. Edward met eh, Sincerely Jacob. Vooralsnog zijn dat eh, naar mij de, de drie parels van 2021. En over parels eh, gesproken, deze Lassette. Zat bij parels in de nacht bij 3FM. Daarvoor hoorde je trouwens Loop met een uh, nieuwe single. Morgen komt hij uit bij Excelsior. En uh, dan heet hij Leave Me There... En Loep, dat is de opvolger van uh, Dakota. Er is een uh, andere frontvrouw. Uh, want Lisa Brammer die is ermee opgehouden. Die is meer de fotografie in uh, gegaan. En uh, nou ja, de, de andere dames bleven over. En besloten uh, toch om uh, een doorstart te doen. En dat is duidelijk niet zonder gevolgen gebleven. Want uh, ze laten het toch wel heel duidelijk merken dat ze er nog zijn. In dat geval. Goed, we gaan zo dadelijk praten met Roos Meijer. En als we Roos zeggen, dan zeggen we eigenlijk ook meda Rose. En dit is nog vrij recent uitgebracht: meda Rose met Within. She is within. She is within. Meda Rose met uh, within. En wie Meda Rose zegt, zegt ook Roos Meijer. Goedenavond, Roos. Goedenavond. Ja, uh, het voordeel is uh, dat we met die vernieuwde website dat we dus allerlei artikelen erop uh, kunnen plaatsen en in dit geval dus ook uh, met jou, want uh, ja, jij bent ook op het solo-pad bezig. Zeker. Ja, uh, was dat altijd iets uh, wat je wilde doen? Want uh, we hadden het net in het voorgesprek hadden we het over. Je bent hier één keer geweest. Dat is met uh, Pitu uh, in het uh, verleden. Toen, uh, toen heb je meegezongen uh, in dat opzicht. Maar je, bent ook, ja, je hebt ook je eigen vleugels uh, uitgeslagen uh, inmiddels. En uh, ja, wat ik al zeg, solo. Zat dat er altijd wel een beetje in of niet? Ja, nou ja dat is iets wat ik uh, wel altijd al heb gedaan. Sinds, uh, nou ja, eigenlijk zolang. lang ik me kan herinneren heb ik wel geschreven. Maar niet echt dat ik... Uh, ja, voor een solo carrière ben gegaan, maar um, hmm. dat is eigenlijk een aantal jaar geleden. Ik denk in 2018 toen uh, uh, ja, uh, is dat een beetje ontstaan. Ja. En sindsdien ben ik dat gaan ontwikkelen. Dus, um, maar dit wordt mijn eerste plaat nu in november. Dus, um... ja, hoe, hoe, hoe, uh, hoe, hoe kijk je er naar uit? En hoe, ja, hoe is dat? Om dan helemaal alleen eigenlijk uh, kun je dan bijvoorbeeld dingen naar je hand uh, te zetten of wat dan ook? Uh, ja, het is voor nadenken. <laughs> ik kan inderdaad alles zelf bepalen. Wat ja. uh, aan de ene kant geweldig is. Aan de andere kant kan het ook overweldigend zijn. Ja. Uh, want alles komt natuurlijk wel uh, op mijn bordje terecht. Uh -huh. Maar uh, nee, ja, ik, het bevalt me wel heel erg. Ik, vind het, uh, ik, ik doe natuurlijk niet voor niks twee projecten. Ik, ik um, hou ook heel erg van dus het samenwerken. Wat ik met Xavier doe bij Mede Roos. Ja, ja. Maar um, ja, solo. Het, het heeft gewoon iets heel. Um, ja, ook wel iets magisch om te kijken wat je in je eentje kan creëren. Ja, en uh, dat is ook meteen eigenlijk het uh, verhaal van, is het uh, grenzen verleggen voor jezelf dan? Zeker, zeker ja. weten. Ja. Ik vind het makkelijker om met iemand anders te schrijven, omdat ik, ik ja, als, als ik uh, alleen met mezelf schrijf, ik ben nogal uh, kritisch. Mm -hmm. <lacht> dan kan ik ook. Er <lacht> zit ook gelijk meteen een volkauw in, hè? Als je uh, heel erg kritisch bent, uh, dat, dat haast, uh, dat neigt naar perfectionisme of wat dan ook. Oh ja, zeker. Ja. Uh, we hebben niks schuldig aan. Ja. Ja, maar is het dan niet lastig dat je dan op een gegeven moment... ja, je moet, dan ga je jezelf in de weg zitten. Want dan denk je van, nou, het is toch nog niet, niet weet je. En dan duurt het, maar en duurt het maar voordat er het nummer af is of zo, zoiets. Dat heb ik dan uh, een voorstelling uh, daarbij. Klopt dat? Ja, of niet? Precies. ja, ja. Nou, zo heb ik, dat heb ik wel gehad, maar ja. ik uh, heb vorig jaar zoveel geschreven en ik heb me juist heel erg gepusht in die zin, dat ik uh, nu wel een manier heb gevonden dat ik mezelf gewoon aan het werk zet en ook op een gegeven moment zeg, nou, nu is het klaar, nu is het af. Hm. <laughs> anders anders ik nooit iets uit. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. want het, het is zoiets, uh, dan ga je echt uh, jezelf uh, in de weg zitten volgens mij, denk ik. En dat wil je ook niet, liever niet. Nee, precies. Nee. Um, Even over deze single, want uh, uh, hij kwam uh, bij mij in de mailbox uh, terecht. En ik denk, ja, dat is toch best wel een heel serieus thema... wat je aanroert op deze single. Zeker, ja. ja. Um, um, hoe, hoe, is dat, hoe ben jij met dat, met dat onderwerp in de aanraking gekomen dan? Um, nou, ik heb mijn eerste EP die ik heb gemaakt was in 2018... en dat was geïnspireerd op verhalen van vluchtelingen die ik ontmoet had... toen mm -hmm. ik uh, met vluchtelingen in uh, kampen in Griekenland heb gewerkt. En um, ja, nu was ik eigenlijk op zoek van nou ja, op wat voor manier wil ik verder gaan. Ik had wel het gevoel van ik wil graag uh, ja, het bij maatschappelijke thema's houden... maar ook op wat voor manier... Mm -hmm. En toen kwam het idee om in gesprek te gaan met verschillende changemakers. Het zijn mensen die zich inzetten voor de maatschappij, voor een bepaald doel. Mm -hmm. En naar aanleiding van die gesprek heb ik nummers geschreven. Dus, uh, dus ja, elke persoon die ik heb gesproken... die staat eigenlijk voor een maatschappelijk thema waar diegene zich voor inzet. Mm -hmm. En uh, nou ja, voor deze single, To Be Free, um, ja, ging dat om weeskinderen of nou ja, vluchtelingenkinderen ja. Um, in Syrië. En dat uh, degene die ik heb gesproken... Um, is ook een goede vriend van mij. En hij heeft een uh, eigen uh, stichting opgericht voor dus, ja, straatkinderen in Syrië. Mm -hmm. En uh, dat was dan echt een superboeiend gesprek. En ook, ja, het uh, ja, heeft me diep geraakt. En op de een of andere manier um, is dat ook het meest... ik denk toch wel het meest uh, kwetsbare, diepe nummer van de plaats geworden. Ja. Ja. Dus uh, ja... Um, uh, is het uh, een uh, probleem wat, uh, wat onderbelicht uh, blijft en dat, dat je dan door die manier daar de aandacht op uh, weet te vestigen ja dat denk ik wel want zelfs voor mijzelf kijk ik heb natuurlijk voor vluchtelingen gewerkt maar mm. Um, we staan er eigenlijk niet bij stil dat in het land van herkomst... daar eigenlijk de meeste mensen nog achterblijven En de, de mensen die hier Europa bereiken als vluchteling... dat zijn nog mensen die überhaupt geld hadden om dan bijvoorbeeld de grens over te gaan. Maar er zijn dus ook heel veel mensen en helaas dus ook alleenstaande kinderen die gewoon... Ja achterblijven. Dus, um, dat lijkt ja. me ook hè? Dat dat weet je Hetzelfde verhaal eigenlijk als met de met de Afghaanse vluchtelingen, waarbij ook uh, gezinnen uh, dan ineens ja, niet, niet verder kunnen komen omdat ze het land niet uit kunnen komen. Zeker? Ja, ja. ja nou al helemaal, ja, als je een dat kind bent, dan weet je natuurlijk ja, niet precies. eens überhaupt wat er gebeurt. Ja, ja en dus ik vond dat uh, ja, de, de organisatie waarvoor waar hij voor werkt, heet Child Houses. Mm. En die uh, um, ja, hebben we dus echt een, een, een safe space gemaakt... waar deze kinderen uh, een, een thuis hebben en weer educatie krijgen... en weer leren, nou ja, ook, ook weer leren spelen en, en vertrouwen op elkaar. Mm. Dus uh, ja, een mooi doel. Dus um, uh, fijn om dat uh, hier aan te vertellen te kunnen verbinden. Ja, um, dan is er nog iets uh, bijzonders... wat we er eigen eigenlijk bij u, uh, moeten vertellen. Want um, je hebt deze single ook op Bandcamp gezet. Yes. Uh, wat is uh, daar uh, zo bijzonder aan... Op, uh, dat je hem op Bandcamp uh, hebt uh, gezet? Ja, de, de opbrengst... dus als je het nummer koopt via Bandcamp... die gaan naar deze stichting. Naar Child Houses. Dus dat is een manier om ook... Uh, ja, de de stichting achter het verhaal te kunnen supporten... door middels van de muziek. Juist, dat, dat is een beetje het, uh, het verhaal van To Be Free. Die gaan we zo uh, laten horen. Maar, je zegt het al, het, uh, het is ook uh, ja, de, de aanloop naar een debuutalbum... wat je uit wil gaan brengen. En dat heet Why Don't We Give It A Try. Yes. Ja, het uh, wordt maar krachtig. Ja, um, um, <gül> uh, uh, uh, uh, nou over die titel. Ik, uh, ik, ik weet niet, heb je erover uh, nagedacht om juist uh, met zo'n pakkende titel te komen? Van, want in deze tijd is het uh, wel helderig uh, zo van... Ja, waarom uh, geven we het uh, geen kans? Hè? Zeker. Ja? ja, ik heb, ik heb uh, wel natuurlijk lang nagedacht over de titel. Maar het is uh, van ook het eerste nummer op de plaats. En de laatste single, die komt nog uh, eind oktober. Mm -hmm. En uh, ik vond het wel heel um, symbolisch voor, voor nou ja, dus de verhalen van deze changemakers. Uh, van waarom, waarom zetten we ons niet gewoon op een manier in voor de wereld of ons medemens? Dus uh, daar staat het symbool voor eigenlijk. Helemaal goed. Uh, dan gaan we hem nu ook uh, laten horen. De single die vorige week is uitgebracht. Uh, uh, Roosmeijer met To Be Free. this way Hij heeft bijna een twee jaar getijden overleefd hier bij Alternative FM. Dat is de single Openly Remember van Von V. Februari werd hij uitgebracht. Dus eigenlijk zelfs ook nog een deel van de winter. En uh, vervolgens de hele lente en de hele zomer... hebben we hem gewoon gedraaid uh, hier. Want het is ook gewoon een weggeloos nummer. Dat is de reden waarom die erop staat. En ik uh, zal mij uh, toch even tot de orde moeten roepen. Want ik was veel te vroeg met instarten. Roos Meijer was nog niet eens klaar met To Be Free. Toen gooide ik het uh, nummer van er eigenlijk al in. is niet de bedoeling. Uh, dus volgende week zal ik uh, proberen Roosmeijer met To Be Free... Helemaal in zijn volle lengte te laten horen. Ik was even vergeten dat er een uh, staande eind uh, was. En geen uh, ja, een eind waar uh, de boel wordt weggedraaid eigenlijk als het ware. Een beetje langzaam dat de muziek weg ept. Maar dat is deze single, To Be Free, zeker niet het geval. We hebben er nog uh, eentje die we nog uh, draaien voordat we Bono Heike erbij gaan halen. want Panda Maar komt uh, morgen ook uh, met een nieuwe single. Het is uh, vandaag één groot feest, want we hebben uh, nieuwe dingen. En straks, kan ik je al verklappen, uh, zit er ook nog een nieuwe single van Joey Vriend in. Jazeker, want NPO Radio 5 heeft hem net gedraaid en wij zijn de tweede. Dus dat uh, komt allemaal mooi uit. Over uh, nieuwe dingen, want vandaag kwam Mirage uit van Minor Citizen. En dit is de single, hoe kan het ook anders, last... I'm you strain to understand, but you keep drawing blanks instead, crawling back to danger while denying you've been harmed, refusing to acknowledge that it's dead. Ja! En toen was het in één keer afgelopen. Maar goed, eh, ik ga. Uh, want ik uh, gooi de Poison Lolly er alweer veel te vroeg in. Ik weet niet wat het is, uh, dit uh, moment: dat ik veel te vroeg dingen in start. No way out! Poison Lolly. Uh, hij is al stiekem te krijgen op uh, Bandcamp. Uh, ik heb hem ook uh, daar gekocht. Maar er stond bij 19 september. Dus nou ja, uh, Poison Lolly is ook niet zo moeilijk uit uh, Den Haag. En die zegt. Cool. Weet je wat je doet? Draai hem stiekem maar. Dan uh, heb, ik, uh, heb ik er nog een. Want ik geloof dat ik er wel zes of zeven primeurs heb uh, vandaag. Die gedraaid worden. En één een, en een halve, dat is uh, Joey Vriend. Die ga ik straks nog even draaien. Maar uh, er komt er uh, nog een aan. En uh, daarover gaan we praten. Het is me toch gelukt. Als je een cijfertje mee, uh, uh, verkeerd om doet. Ja, dan wordt het uh, echt uh, zweten. En, uh, en bijna tranen. Maar gelukkig is het dat niet geworden. Bono Heijken van, uh, van Panda Maar, Goedenavond. Ja, dat was nog even een beetje spannend voor mij. Ik zat echt... Ja, het was even zweten. <laughs> het is goed gekomen. Ja, ja, goed. Maar goed, um, ja, um, jullie zijn ook uh, weer helemaal terug van weg geweest, heb ik het idee. Want uh, er, komt, uh, er komt wat aan uh, van, van jullie. Ja, ja. zeker. Grote, grote hervorming en uh, we hebben nu uh, wat gemaakt. Dus, uh, ja. Um, tot... Jullie zijn met z'n drieën, met, met Pandora, toch? Ja, klopt. Ja. Um, ook jullie uh, hebben volgens mij in die illustre uh, editie gezeten, waar nooit een eind aan gekomen is uh, van, uh, van de Robak daar worden, van 2019-2020. Ja. ja, klopt. Ja. Klopt ook helemaal. Ja, ja, ja. Het ja, is uh, ook een gelag voor jullie als band, maar uh, ik denk dat jullie daar ook ja, uh, niet bij de pakkers zijn neer gaan zitten. En jullie zijn gewoon uh, weer muziek gaan maken, heb ik het idee. Ja, ja we, hadden, we, we hadden het plan al lang om. Uh, om wat te gaan maken. Um, maar ja, het was altijd weer uh, druk, druk. En uh -huh. toen ineens uh, was het heel rustig. En, uh, en hadden we alle tijd. Dus uh, hebben we die tijd ook genomen. Hè. En uh, zijn we flink gaan investeren erin. Dus, ja. Hoor je dat er ook aan af? Als jullie zelf kritisch uh, daarop kijken en terugluisteren, of niet? Uh, ja, zeker. Je hoort uh -huh. wel echt dat het... Uh, we hebben het... Uh, nou ja, we hebben een, een, een fantastische producer uh, erbij, ja, erbij ja. in het team genomen. Ja. En, um, en daarvoor echt twee weken de tijd genomen en eraan gewerkt. En dat, dat hoor je wel, dat het één groot geheel is en, uh, en we echt stappen hebben gemaakt. Ja. Hebben jullie dan ook nog uh, ja, even weer teruggaan naar uh, die 1e Robacda Award uh, avond? Ik weet niet meer wel, welke avond of het de derde of de vierde voorronde is, dat weet ik niet meer... ...maar uh, dat jullie toen op een gegeven moment ook uh, de jury uh, serieus hebben genomen in dat opzicht. Um, het is lang geleden, maar uh, we hebben in ieder geval wel, ja, we hebben daar wel aan gewerkt. Want we kregen ook toen uh, van buitenaf we hebben wat mensen gesproken ja. en, uh, en die zeiden, ja, ja uh, hartstikke gaaf... En, uh, ...maar uh, ja, misschien kunnen jullie dit en dit nog doen en, uh, en misschien moet je die eens wel uh, en daar eens mee uh, om de tafel gaan... En, dus, dus zo zijn we eigenlijk het rondje gaan doen. Ja. Dus uh, zo hebben we het inderdaad wel... Uh, ...ja, geluisterd. En ah. er wat mee gedaan. Dus. Ja. Um, want, want deze single, die, die... ...ja, dat is de opmaat naar een EP... ...wat, wat eraan ja. zit te komen. Wanneer uh, moet die EP gaan komen? Um, dat is nog altijd even puzzelen. Het was, het was sowieso al de bedoeling... ...dat het eerder zou komen... Um, ...want we hadden verwacht dat het van de zomer... ...wel weer uh, los zou gaan. Mm het -hmm. tenminste redelijk... Mm -hmm. Maar dat viel toch tegen, dus hebben we iets, iets geremd. Um, maar uh, uh, ja, de, nu is de bedoeling dat hij uh, begin volgend jaar komt, dus de eerste maanden van 2022. Aha, dus, uh, dus, dus en, en hoeveel uh, tracks gaan erop uh, staan? Zeven. Zeven? Oh, dat is eigenlijk bijna een, een mini-album, bijna. Ja, ja, grote EP, kleine album. Dus, uh... Ah, dus, dus, dus, dus uh, jullie pakken wel uit in dat opzicht. Ja, ja. zeker. Um, even voor de, de mensen die het niet weten, maar omschrijvend is. Wat, wat is nou maar? Want ik vind het soms uh, bijna niet, uh, niet aan te raken, of wat dan ook? Um, ja, dat is ook een hele moeilijke. Dus uh, mm. hebben we eigenlijk uh, uh, daarvoor het, het labeltje Indurok uh, gegeven. Mm. Maar um, ja, we zijn, we zijn heel erg van de, van de indie rock bandjes, dus uh, als in Arctic Monkeys, en, ja. uh, maar ook dingen als Black Keys, of, dus die hoek. Ja. Um, en, maar we hebben natuurlijk een, een vrouwelijke frontvrouw. Ja. En Smeek uh, Ja, en ja. dat is dus iets anders dan die, dan, ja. dan die band. Ja. En, um, en daarnaast hebben we ook, uh, omdat we met z'n drieën zijn en geen drummen hebben, hebben we het ook meer elektronische moeten aanpakken, terwijl er wel echte drums op staan, maar wel gebruik gemaakt van wat we tegenwoordig kunnen en daardoor is het echt wel iets bijzonders geworden en heeft het toch wel de band sounds behouden, terwijl we dan eigenlijk een bandlid missen. Even over de single, You Want To, want die heeft ook nog een behoorlijke lading, heb ik even gauw gelezen. Nou ja, hij, uh, uh, even denken, ja, Esme es es es is van alle teksten. Ja. Dus ik hoop dat ik het dan allemaal goed zeg. <laughs> ja. um, maar uh, de hele plaat is eigenlijk, um, geeft eigenlijk weer alle, alle ups en downs, alle pieken en dalen van, um, van, van het, het leven van iemand tussen de twintig en de uh, dertig. Ja. Dat het er chaotisch aan toe kan gaan. En, nou ja, dit, dit past in het verhaaltje als een van juist de... De grote pieken. Ja. Um, dus vandaar ook dat we dat een hele goede eerste single vonden. En, uh, ja. uh, duidelijk. Dus uh, uh, het, uh, het moet eigenlijk ook een, uh, een beetje een thema zijn: uh, die, die, dat, uh, de EP die in 2022 moet komen. Dat het ja. een beetje ook een tijdsbeeld uh, weergeeft van iemand die, die in dat tijdsbeeld ook leeft. Zeker, ja. zeker, ja. Um, nou ja, goed. Uh, morgen is hij uh, te krijgen, neem ik aan. Uh, you Won't Do. Ja, overal. Uh, ja. ja, waar? Overal. Overal op het internet. En uh, je kan hem overal streamen, wat je hebt. Uh, Apple Music, Spotify, alles uh, heeft het. Helemaal goed. Dan gaan we hem draaien. Panda aan de maar met You Won't Do. Jazeker, dat, dat was een waar met uh, de nieuwe single. En we, we kennen ze nog uit het uh, verleden van uh, de Rob agda Want uh, zij zaten, net als ook uh, Charlotte, die we in de tweede uur hadden gesproken... ook in die uh, beruchte um, cyclus die niet is afgemaakt. Die, uh, daar is ge, geen einde aangekomen. Ja, dat, dat is heel uh, spijtig. En op een gegeven moment uh, mo moeten, moeten de mensen dan toch een beslissing nemen... Um, dat betekent dat we nu zo langzamerhand wel een beetje door alle primeurs heen zijn gekomen. Want ja, het is, uh, de koek is op. Uh, er is er één uh, die was iets sneller uh, vanavond uh, dan dat wij waren. Dat was Radio 5. Die hadden, dat, uh, die hadden uh, de primeur voor de nieuwe single van Joey Vriend. Uh, Joey Vriend heeft uh, eerder uh, nog een, uh, een album uitgebracht. Waarin heel duidelijk ook uh, een vleug, nou zeg maar gewoon een goede invloed van, uh, moet ik even zeggen, Leonard Cohen te horen is. En uh, dat, uh, dat is ook uh, straks uh, te horen bij die nieuwe single. Uh, over Leonard Cohen gesproken. Um, er is uh, nog uh, iets aan de gang op het, uh, bij het, bij het crowdfunding. dat uh, Daar heeft, uh, Ghana, is Ganna met de pet uh, rondgegaan. En bovendien zal zij binnenkort uh, nog een aantal optredens doen. Goed, daarmee sluiten we dit uh, verhaal van deze alternatieve Vm af. En dan gaan we Joey Vriend uh, laten horen. Met Smile, uh, dat nummer dat uh, wat uh, eerder bij Radio 5 al ten doop is gehouden. Wil je hem in het recht zien? 8 oktober heb je een kans. Want dan bestaat King Forward Records 10 jaar. En is ook deze Joey Vriend te zien in de piers. Tot volgende week. Dag!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 May smile.